Nee, nee. Dat heb ik gezegd. Heb je dat gezegd? Ja. Ik vroeg hoe laat het was. Omdat ik niet kon slapen. En toen zei ze twee uur. En toen zei ik. Dan ben ik ja. <coughs> toen... ...hebben ze me die bloemetjes gebracht ...en... ...en bij het wisselen van de wacht... ...een psalm voor me gesproken. Heb je het benauwd? Och ja, dat kan ik niet ontkennen. Wie heeft die kruimels daar neergelegd? Dat hebben de zusters gedaan. Het hm. zijn eigenlijk heel mooie beestjes. Ja. Dat valt je alleen niet meer op omdat ze zo gewoon zijn. Ja. Het zijn aardige beestjes. Hé, hey, zijn jullie er ook? Dag vader. Wel gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je. Is Ines niet meegekomen? Ines komt zo. Die moest nog even met de kinderen naar een muziekuitvoering. Hoe gaat het? Goed. En jullie ook gefeliciteerd natuurlijk. Dank je. Kan ik jou even op de gang spreken? Wat vind jij hier nou van? Jij zult je toch ook wel zorgen maken? Jawel. Ik vraag me af of we er geen superspecialist bij moeten halen. Het kan me niet schelen wat het kost. Ik betaal het wel. Het gaat niet om het geld. Maar ik vind niet dat je tot het laatst met iemand moet zonnen. Eén dokter is genoeg. Laat die mannen maar beslissen wat er gedaan moet worden, anders wordt het een zenuwenboel. Want het lijkt me verschrikkelijk als je doodgaat. Maar als je nou nog niet dood hoeft. Van de zomer zijn we nog met hem in Engeland geweest. Toen heeft hij nog genoten. Als je niet dood hoeft, dan ga je ook niet dood. Ik zal er toch nog eens met Ines over praten. Dank je wel. Ik vertel net aan Maarten dat ik al tachtig sprekers heb voor het congres, vader. Het wordt het grootste congres van na de Tweede Wereldoorlog. Waar gaat dat congres over? Over internationale juridische aansprakelijkheid. Geef eens een concreet voorbeeld. Zoekt u iets? Nee. Nee, ik zoek niks. Hij moet plassen. Wat vind je ervan? Triest. Ja. Maar hij was wel heel vriendelijk. Ik geloof niet dat ik zijn gezicht nog ooit zo vriendelijk heb gezien. Ja, hij gaat dood. Denk je? Ik weet het niet. Dat hij die fles gebruikte waar wij bij waren vond ik wel merkwaardig. Dat zou hij nooit gedaan hebben als hij wist wat hij deed. Kan ik je even storen? Natuurlijk. Ik wou toch nog even terugkomen op vrijdag. Ik had toen namelijk de indruk, dat je niet begreep, wat ik precies bedoelde. Wat bedoelde je dan? Ik bedoelde niet, dat ik niet over het vak wilde praten. Maar niet met z'n zevenen? Ik vind het zelfs heel belangrijk, om over het vak te praten. Ik heb alleen bezwaar tegen de manier waarop dat gebeurt. Wat mankeert daar dan aan? Mijn grootste bezwaar is, dat jij overal chemie van maakt. Het lijkt soms wel of mensen voor jou chemische stoffen zijn die je net zo lang door elkaar klutst tot je de meest gunstige reactie hebt. Maar zo werkt het niet. Hoe moet ik het werk dan organiseren? Dat weet ik niet, dat is mijn taak niet. Het alternatief is dat ik iedereen dictatoriaal zijn taak toewijs. Dat heb ik dan nog liever, geloof ik. Zoals het nu gaat, werkt het de schijn of het niet zo is. Want je zorgt er wel voor dat er altijd een meerderheid is die jouw plannen steunt. En dat gaat dan ten koste van de minderheid. Jij vindt dat misschien democratisch, maar ik vind dat democratietje spelen. Ik vind mezelf inderdaad een democraat en ik vind niet dat ik democratie speel. Zie je wel? Ik begrijp het niet. We hebben een bepaalde hoeveelheid werk. We zijn met z'n zevenen. Dat werk moet verdeeld worden. Ik doe een voorstel. Daar kun je dan toch op reageren? Dat is het nu juist. Als je daarop reageert, dan word je overstemd. Wat moet ik dan doen? Dag Maarten. Dag ja, Bart. Uh, ja. Zeg maar hoe ik het dan moet doen. Ik zou willen dat er eerst over gepraat werd. Maar je kunt het erover praten, je kunt het verwerpen en met een ander voorstel komen. Als je met een ander voorstel komt, dan wordt het door de meerderheid verworpen. Dat moet je dan toch eerst bewijzen. Niemand is met een ander voorstel gekomen. Omdat het geen zin heeft. Dan weet je dat nou als je het niet probeert? Omdat het dan door de meerderheid wordt verworpen. Dag heren. De hand Anton. Dag, meneer Beerta. Gaat begrijp het verblijf niet. Je wilt er niet over praten omdat er al een voorstel ligt... en je doet geen voorstel omdat het dan toch wordt verworpen. Je kunt toch niet verlangen dat je voorstellen worden aangenomen als je ze niet doet. Zie je? Daar heb je het nu weer. Je bent toch een meester in het verdraaien van iemands woorden. Dat heb ik niet gezegd. Wat heb je dan gezegd? Ik heb gezegd... Mag ik jullie even onderprikken? Zijn er dit jaar geen nieuwjaarskaarten?" Uh, nee. Waarom niet? Je heeft balk afgeschaft. Afgeschaft? Hij vond die uitgaven niet meer verantwoord. Daar hoor ik van op. Nieuwjaarskaarten zijn er geweest, zolang ik me kan herinneren. In het begin niet. Dat was dan voor de oorlog. Toen deden de mensen dat nog niet, maar na de oorlog hebben we altijd nieuwjaarskaarten gehad. Ja, dat is nu veranderd. En hoe moet dat nu als iemand onze nieuwjaarskaart stuurt? Daar zullen we toch op moeten reageren? Dan moeten we er een kopen. Dan zijn we nog veel duurder uit. Bovendien staat daar de naam van het bureau niet op, dus dan weten ze weer niet van wie het komt. Niemand weet wie Beerta is, natuurlijk. Ik heb nog wel wat oude kaarten voor u, meneer Beerta. Die heb ik ook wel. Maar hoe weet ik nu aan wie ik die kaarten al gestuurd heb? Dat kun je toch in je brievenboek zien? Dat is ook zo wat. Daar is het toch voor? Ja. Ik heb gezegd dat het geen zin heeft om een voorstel te doen als er al een voorstel ligt, omdat het dan toch door de meerderheid wordt verworpen. Dat is iets anders. Goed, ik heb dat voorstel niet gedaan. Wat zou jij dan voorstellen? Dat weet ik niet. Daar heb ik me niet op voorbereid. En als ik je nu vraag om een nieuw voorstel te doen? Er ligt toch al een voorstel? Daar gaat het nu toch juist om? Mijn bezwaar is dat er al een voorstel ligt, zodat het geen zin heeft om er nog over te praten. Kun je me dan misschien zeggen wat je bezwaren zijn tegen mijn voorstel? Ik bedoel nu niet dat het er ligt, maar tegen de inhoud. Dat weet ik niet. Daar heb ik me niet mee bezig gehouden. Moet er iets zijn wat je ontstemming heeft gedekt. Dat heb ik nu al twee of drie keer gezegd. Ik heb er bezwaar tegen dat er niet over gepraat is. Op de vergadering zei je dat je er bezwaar tegen hebt om je mening op papier te zetten. Ik heb gezegd dat ik er bezwaar tegen heb om gedwongen te worden voortdurend mijn standpunten op papier te zetten. En als je dat nu niet hoeft? Dan wordt er toch van me gevraagd om op de standpunten van anderen te reageren. Want dat is een onderdeel van het systeem. Dat is nu de enige manier om mensen op te leiden. Dat vind jij... En dat is nu juist mijn bezwaar. Jij houdt bij alles rekening met de dames... en je vergeet wat dat betekent voor Ad en mij. Dat begrijp ik niet. Jullie hebben toch ook belang bij die opleiding? Maar dat kan toch geen reden zijn om niet ook eens om ons te denken? Wij werken ook nog hele dagen en de dames maar halve. Wij hebben toch ook recht op, op prettig werk? Heb jij het gesprek gevolgd, Ad? Ja. Vind jij ook dat ik meer met de meisjes rekening houd dan met jullie? Nee, dat vind ik niet. Ja. Zie je wel? Dat is nu precies wat ik bedoel. Ik word weer overstemd door de meerderheid. Dat was niet de bedoeling. Ik wil alleen weten hoe Ad hierover denkt. Ik probeer natuurlijk aan jullie te denken... maar jullie hebben het recht zelf te bepalen wat je doet... zodat er niet zo verschrikkelijk veel te denken valt. Wat vind jij dan dat wij zouden moeten doen? Wat je van belang vindt. Maar wat vind jij dan van belang? Niets, geloof ik. De machine draaiende houden. Maar vind je het dan van belang dat wij publiceren? Nee... Want vroeger zei je altijd dat dat niet hoefde. Dat hoeft ook niet. Het kan me niet schelen. Je moet doen wat je goed vindt. Maar wat vind jij dan goed? Dat wat het beste bij jullie past. Aan zo'n antwoord heb ik natuurlijk niets. Ik heb geen ander antwoord. En waarom kom je dan met zo'n voorstel? In plaats van er eerst over te praten. We denken erover om een huis in Amsterdam te kopen. Ik dacht dat het jullie wel beviel. Valt valt ons nog wel, maar het is er ook wel lastig om zo ver van je werk te wonen. En de buurt is ook wel benauwend. Dat is wel vlak bij zee. Ja, vier weken per jaar. De rest waait het. Als je je neus buiten de deur steekt, dan heb je bronchitis. Dat zou niet gemakkelijk zijn. We gaan er maandag in bekijken. Waar? Tegenover de Noordermarkt. Dat is dat niet verdomd duur? De eigenaar vraagt twee ton, omdat er van alles in opgeknapt moet worden, maar dat wou ik zelf doen. Dat is wel een mooi punt. He? Ja. Voelen jullie er niks voor om mee te doen? We, we, we hebben al een huis. Ja, maar dat is een huurhuis. De koophuizen zijn op de duur veel verdeliger. Ja. Jullie zouden maandag eens mee kunnen gaan. Dan verplicht je tot niks. Goed. Hoe laat is dat? Hoe was je college? Dat was bijzonder, groep waar ik veel plezier in heb. Heb je het nog altijd over de voeding? Nog altijd. Ik ken niemand die de dingen zo zeldzaam oncomplimenteus kan zeggen. Ik heb het over de voeding, ja. Ik ga er even uit. Goed. Ik ga straks nog naar de markt. Ik weet niet of ik dan al terug ben. Dan let zien wel op. Wat doet zo'n mudder nou eigenlijk, zo'n hele dag? Die werkt aan de voorbereiding van de uitgaven van de verhalen die we verzameld hebben. Dat doet hij dan al zo lang als ik hem ken. Het is ook een heel werk. Zou je aan het gaan denken. En hij heeft zijn deel van de controle van de documentalisten en de verzoeken om inlichtingen natuurlijk. moet toevallig spel op een vergadering van de vrienden. Hij vertelde dat jullie weer samen op pad zijn geweest. Naar ja, de dochter van een bakker. Wacht dat, wat? Nee, dat nou, kan me voorstellen. Ze had één aardige opmerking. Ze vertelde dat ze bij haar thuis altijd roggenbrood aten. Behalve haar zusje. Die kreeg witte brood, omdat ze een zwakke maag had. Toen had toen een keer gezegd dat zij ook wel witte brood wilde. En toen was haar zusje gasten.